DEEL ZESTIG Reed, ik prijs mezelf gelukkig dat ik al 25 jaar naast jou wakker mag worden. Schat, uh, oh, oh, Harry. Ja. Ga je me opnieuw ten huwelijk vragen? Ja, kijk wel uit. Ik heb 25 jaar geleden gedaan. Nou, mag ik open. Oh. Nou, vier ervan. Oh, Oh, nou, Harry. Ja, ik vind hem mooi. Och, ik voel me net, Grace Kelly. Ja, dat mocht Grace Kelly willen. He? Schat, alleen het allermooiste is goed genoeg van mijn eigen prinses. 25 jaar getrouwd. En vandaag wordt ook zijn nieuwe tent geopend. Deze dag laat Harry door niets of niemand verpesten. Niet door de concurrentie, niet door de kid en niet door zijn lieve zoontjes. Nee, vandaag is het zijn dag. En die van Greet, natuurlijk. There he is. Ah, nou, kom. Ja, ja. Hé, eh, Harry. Hey, it's good to see you. Yes, yes, yes, yes. Het uh, uh, is, eh, Suzanne. So, finally. Yeah. Hey, we meet at last. Yes. I hope I'm not a disappointment. No, no, not at all. Not at all. How was your flight? Terrible. But worth every minute of it. <laughs> But, uh, what zegt hij? Uh, oh, hij is blij dat hij er is. Oh ja. Yeah. Nou, nah, laten we gaan. Het, yeah. het heeft geen zin om hier rond te blijven hangen. Uh, shall we bring you to your hotel first, sir? I'll follow you wherever you take me, Susan. <laughs> Zijn die echt? Ja, samen meer dan 30 karat. Er zat helemaal een oorkonde bij. Ik ben nou alleen de hele tijd bang dat ik ze verlies. Dat zie ik zo nog niet voor me kopen hoor. Geef hem gewoon nog wat tijd. Ik heb er ook 25 jaar op moeten wachten. Wat is het hier mooi geworden hè? Oh, eerlijk is eerlijk. Het paleis op de dam is er niks bij. Oh, alleen dat marmeral. Oh ja. Mm. En zo feestelijk met al die lichtjes. Ja. Zeg, wat gaat er allemaal gebeuren? Oh, dat is voor mij ook nog een verrassing. Spannend. Heb je hem al verteld dat de, dat de vergunning rond is? Mm -hmm. uh, Mr. Price wants you to know that the permit is settled. Ja. Yeah. We, uh, we maken er zogenaamd een besloten club van. Hè? Dan vindt de gemeente alles best. It's all based on membership. Under those conditions, the town council will allow the gambling. Godverdomme nee, file. Uh, misschien maar een klein stukje toch? We zijn al te laat. Hey, is er uh, something wrong? Nou, it's is a traffic jam. Hey, don't get me wrong. I'm not in a hurry. Wat flexus zei Ronald, dat jij die de Ah, oh, koleren. Iedereen is er al. Ja, je kan je jasken hier afgeven. Is dat een chique tent? Ja, is iets heel anders dan Aad een kaarthut, hè. Waar staat je moeder? Ja, kom mee. En zal ik niet even hier wachten? John! Oh, nee, waarom? Kom. Dag, jongen. Wat is het mooi geworden. Eer van jullie werk, nou, Dat hoor. kun je beter tegen pa zeggen, hè. Het is uh, meer zijn zaak. Uch, uh, waar is hij eigenlijk? Nee, ik begrijp ook niet waar hij blijft. Dag. Oh, hey, uh, Nettie. Uh, mag ik jullie even voorstellen dat uh, dit is uh, Nettie... Uh... Wij hebben elkaar al eens ontmoet. Nee, uh, ma, dit is uh, Rosanna. Dag, mevrouw. Ik heb veel over u gehoord. Daar helemaal niks over jou. Zeg, uh, zullen we het een beetje feestelijk houden vandaag? ja? Zeg, geef het nou af. Zo'n zwarte. Nettie! Check het zelf. Au, ah, telewaar. Oh, het is al goed. De dames zullen zich gaan gedragen. Oh, daar is Harry. Ja, het verkeer staat wat tegen, sorry. Geet. Uh, uh, dit is uh, uh, Cesar Albertini. Aangenaam. Albertini, is, uh... I'm honored to meet the wife of uh, such an important business relation. Mr. Albertini vindt het een eer u te ontmoeten. <laughs> en ik vind het een eer zo'n belangrijke buitenlandse gast... op een huwelijksfeestje te mogen ontvangen... Ja, uh, geef hem even wat te drinken. Yeah, uh, I'll, I'll drink, drink uh, I speak uh, the guest. Ik moet even de, de gasten. Uh, uh, dames en heren, dames en heren, mag ik even de aandacht? Het <coughs> is fijn uh, dat jullie allemaal gekomen zijn. De meeste van jullie die weten dat ik een man ben van weinig woorden. Ik wil jullie natuurlijk ook niet te lang weghouden bij de bar. Hè? <tiedacht> Maar een zaak opbouwen als dit, dat doe je natuurlijk niet in je eentje. En ik zou hier never nooit niet gestaan hebben zonder één iemand in het bijzonder. Achieved, dat dus we ja, yes. En die iemand op wie ik altijd kon rekenen. Uh. Dat is natuurlijk Mr. Albertini It's van New York. En zonder zijn steun was het, was het ons nooit gelukt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En daarom wil ik samen met mijn vrouw, Greet, Greet, waar ben je, Greet? Kom, kom, naar voren. Greet. Ha, daar ben je, nou, kom even bij me staan. Want, eh, dames en heren, vandaag ben ik precies 25 jaar getrouwd met deze prachtvrouw. <applaus> <Yes. tied> uh, ik heb lang nagedacht over een naam. Maar voor Greet en mij voelt dit als het begin van iets nieuws. En daarom noem ik het Casa Nova, ons nieuwe huis. <apple ontwikkeling> nieuwe huis. <t Gordon> nieuwe huis. we Dank u. willen Greet en ik vragen aan uh, uh, meneer de Albertini om de zaak Cerimoneel oh, uh, te openen. Mr. Albertini. Uh, will you come? Uh, would you mind? Of course. It'll be an honor. I name you... Casa Nova. <applaus> Bravo. <applaus> en hier... Uh, staan dus de kerst, de gokkerst. Hier Hey, I'm very impressed. Nice atmosphere, all around. Ja, yeah. goed. And now we go uh, naar de bovenverdieping. Het is verboden voor kinderen. Upstairs is mm. for adults only. He said. Hey, we're all adults here, don't mm. you? ja, ja. yeah, yeah. Wat zijn ze? En hier zitten de mooiste meisjes uh, really the, the van de hele stad. Allemaal them. zelfstandige onderneemsters really die hier een kamer in huren. Ja. They all work as... Uh, in the... I get the picture, hè? Heb jij Harry gezien? Ja, die is boven met Albertini. Is er iets? Ik wil hem ook wel eens even voor mezelf. Als dit mijn trouwfeest moet zijn. Mama, je weet hoe die is. Hij is voor jou ook niet altijd even makkelijk, hè? Ja, um, daarom ga ik er ook even tussenuit. Wat? Waar naartoe? Werk. Ik mag niet zeggen waar naartoe, maar in ieder geval uh, even weg hier. Voor hoe lang? En een paar weekjes. Een maandje hooguit. Ja, echt echt oh, op zijn met naam. toch ook we... naam zegt. Wel, waar, waar heb je die opgedoken? Hoezo mag ik er niet in? Ga nou weg. Dat alleen omdat ik mijn uitnodiging ben vergeten. Avondkleding ah, verplicht. Weg wezen, joh, voordat ik kwaad word. Tering leiden. Pas op je woorden. Vuile fascist! Dat is niet aardig van je, Freddy. Hey, Zo'n man ma doet toch ook maar zijn werk. Nou, gefeliciteerd dan. Hier, uh, je cadeautje. Ach, ja, <laughs> ja, is echt handwerk, hè? Uit India. Ze zijn ook van Suzanne. Komen uit haar winkel. Hé, hey, waarom haal je nou? Hé, hey, vind je ze niet mooi? Ik vind ze prachtig. Ik vind het zo lief dat je... Freddy? Waar? Heb ik toch mijn hele gezin bij elkaar? Ja, gezellig. Kijk eens wat ik heb gekregen. Mooi. Hé, hey, Ja, Hoe kom je erop, hè? He? Hé, hey Freddy. Dank je wel, liever. Oh, heb, heb je ze al gegeven? Ah, ja, sorry. Goed lees je de bent jongen. Mr. Albertini, may I introduce you to my boyfriend, Freddy? How do you do? Yeah, I'm doing fine, thanks to your girlfriend. She's a peach, you know that? <laughs> Let's have a drink. Laten we naar de bar gaan. Ja, ik, uh, ik wil even met je klinken. Of uh, drink ook al niet meer? Af en toe. Op die meid van je, jongen. Wereldwijf, die Suzanne. Ja, proost. Hé, hey, pa. Ja. Doe je nog steeds zaken met Aad Bosman? Uh, uh, vandaag is het een feestdag. Uh, laat me het niet over zaken hebben. Uh. Je moet hem niet vertrouwen, pa. Luister, Freddy. Dat hij het niet zo op die kraakvriendjes van jou heeft... dat is voor mij helemaal geen probleem. Wat heeft dat er nou mee te maken? Kom op, Freddy. He, dat zeg je alleen maar omdat dat moet van je kraakvriendjes. Helemaal Helemaal niet. Je nou zien hoe die Suzanne die Amerikaan inpakt. He, die gaat erin met boter en suiker. Ja, ja, ik Als die vette hufter ook maar één vinger naar haar uitsteekt... dan trap ik hem zo in de gracht. Maar waar heb jij het nou over, jongen? Die man die heeft helemaal geen kwaad in de zin. Ach, ik ga dat niet moeten komen. Wat is er nou? Hé, hey, jongen, waarom, waarom loop je nou weg? Dag, pa. Godverdomme. Wat heb ik nou weer gezegd? Hey, uh, kan ik je ook even spreken, pa? Ja, uh, komt nou even niet uit, Jong. Nee, dat doet het nooit. Freddy, wacht nou even. Hé, hey, waarom loop je nou ineens weg? Is het vanwege die man? Ja, ik had niet moeten komen. Hé, hey, schatje. Luister, je maakt je helemaal druk om niks. Ik kan heus wel op mezelf passen, hoor. Ja, laat me nou maar. Zeg me maar wat er is. Dit trek ik niet nog een keer. Wat? De eerste Judith of Judy. Waar heb je het nou toch over? Die vuile jenk. Die gore patser. Ik ben weg voordat ik hem in de gracht flik. Freddy Toelau, kom. Wat is er aan de hand? Bekijk het maar. Oh, je bent een stijfkop. Echt onwaarschijnlijk. Is Freddy al weg? Ik ben bang voor wel. Nou ja, je moet het maar opvatten als een compliment, hè? Huh? Het is eigenlijk toch mooi dat die jongen zo jaloers is? Betekent het hij om je geeft tenminste? Ja. Geloof me kind, als hij het niet doet, is het ook niet goed. Misschien heeft hij gelijk. Ja. Zegt de naam Judith er iets? Judith? Nee, niet dat ik weet. Of Judy, Judy? Judy?